7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet sluit binnenkort opnieuw asielzoekerscentra. Minister Leers verwacht dat hij komend jaar... 3000 opvangplaatsen minder nodig heeft. Vorig jaar zijn al 14 opvanglocaties gesloten. Ook verdwenen 250 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor... van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Rijswijk. De laatste jaren hebben minder asielzoekers bescherming gezocht in Nederland... en ook zijn de procedures korter geworden... waardoor er minder opvangplaatsen in gebruik zijn. Welke centra gesloten worden, is nog niet bekendgemaakt. Burgemeester Hoes wil dat inwoners van Maastricht... ook zonder wietpas naar coffeeshops in hun gemeente kunnen. Hij zegt dat er nauwelijks Maastrichtenaren lid zijn geworden... van coffeeshops sinds de wietpas werd ingevoerd. Lijkt er volgens hem op dat ze er moeite mee hebben... om zich te laten registreren. De wietpas is bedoeld om drugstoeristen te weren. Hoes zegt dat dat is gelukt, maar hij wil ook iets doen... voor mensen uit de buurt. Daarom wil hij dat minister Opstelte de regels aanpast. Hoes vindt het genoeg als klanten in een coffeeshop... een identiteitsbewijs en een uittreksel... uit het bevolkingsregister laten zien. Bij een incident in de Franse kerncentrale Vessenheim zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens de beheerder gebeurde dat bij schoonmaakwerkzaamheden. Door het gebruik van chemicaliën ontstond hete stroom stoom die de schoonmakers heeft verwond. Er is geen radioactiviteit vrijgekomen en ook geen gevaar voor de volksgezondheid. fessenheim Centrale ligt in de Elsas, vlakbij de Duitse grens. Het is een van de oudste kerncentrales van Frankrijk. De Paralympische Spelen in Londen heeft Nederland bij het zeilen een gouden medaille gewonnen. Het team van Marcel van de Veen, Michiel Rossen en Udo Hessels heeft zich verzekerd van de titel. Al is de afsluitende race pas morgen. Het is voor Nederland de vijfde gouden medaille van de Paralympische Spelen. Dan het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt af naar 12 graden aan zee tot 7 in het binnenland. Morgen vooral in de ochtendbewolking en smiddag steeds meer zon. Het wordt zo'n 20 graden morgen. Dit was het NOS Journaal.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 Het is radio 1, de NTR. Kerstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Vanaf morgen bij RTL 4 Gypsy Girls. Waarin wij diep in de wereld van het woonwagenkamp duiken met onze gasten... die de serie bedacht en presenteert. En ze kent die wereld, want ze komt zelf uit een geslacht van woonwagenbewoners. En die mededeling leidt altijd tot verbazing. Want ze is toch die beroemde musicalster. Hier is Antje Monteiro. Uw presentator is Petra Postel. En even voor de duidelijkheid: dit was de origineel Portugese uitspraak. Want zo doe je dat. Ja, maar. Hij goed heeft he? Het goed hè? Ja, ik zeg altijd: monteren over. We, wat gewoon omdat ja, in ja. Nederland iedereen monteren. Ja, zegt. precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Antje, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. We gaan een uur praten in kunststof. Kunststof van woensdag 5 september, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. We gaan het hebben over de serie Gypsy Girls. Jouw serie, Gypsy uh -huh. Girls. Een serie die zich afspeelt op en rond het woonwagenkamp. Een plek waar de meisjes voor het eerst de communie uh, opbouwen... met alle toeters en bellen en pracht en praal die daarbij hoort. Jij komt zelf ook van het kamp. Ja. Wat droeg jij tijdens je eerste communie? Een prachtige jurk uiteraard. Hoe zag die eruit? Het um, was blauw met wit en hij uh, had een sleep. Want ik weet nog dat ik heel graag een sleep wilde hebben... Uh, dat Als ware het een trouwjurk. Ja, ja, ja, met lange mouwen ook. en uh, heel lang Een lange lange jurk met een sleepje. En uh, ik ben met mijn moeder, ik mocht vrij zijn van school. We zijn uh, toen uh, stad en land afgereisd uh, voor de jurk. Gevonden ook. En ik deed communie met mijn uh, klas. Dus uh, met allemaal burgerkindjes, zoals het dan heet. Ik was het enige reizigerkindje. En ik was zo dus, noem je dat? Hè? Ja, Iemand je van dat? het kamp is een reiziger of zigeuner? Ja, een reiziger of een zigeuner. Wij ja. noemen dat Sinti. En uh, jullie, uh, mensen uit een huis, noemen wij burgers. Ja. <laughs> dus uh, ik deed community. Maar in, in het echt noemen jullie ons ook geen burgers? Hebben jullie natuurlijk een ander woord voor ons? Nee, nee. Smeerlappen? Nee, nee. Oh, nee natuurlijk niet. Nee, nee, nee, nee. Nee? Oh, nee. Okay. En mijn moeder komt ook uit een huis, hoor. Dus ik heb helemaal geen enkele Nou, aan het eind van het uur hoor ik vast <laughs> jullie van ons vinden. Maar hoe dan ook. Nee, nee, burgers. Um, en uh, ja, je zou verwachten dat ik me dan zou schamen met zo'n overdrijf. Want ik had natuurlijk mega pijpen en strikken en lint en een jurk met een sleep. Dat, maar ik dacht juist van, wat zielig voor die meisjes... die daar in die simpele jurkjes zitten. Wat een, wat een drama voor die kinderen, want ja. het is toch een speciale dag. Waarom heb je nou niet een speciaal iets aangetrokken? Wat zeiden ze tegen je? Nee, ik heb dat niet uitgesproken. Uh, want ik was een heel lief meisje van acht, dus ik sprak dat uiteraard niet uit. Want ik zat ook met die meisjes gewoon in de klas. Maar ik vond het in mezelf uh, heel raar. En ik, ik kan me ook niet herinneren dat zij aan mij gevraagd hebben van waarom ben jij zo overdreven of zo. Dat kan ik me niet herinneren, maar dat was ik natuurlijk wel. Ja, wat betekende die dag voor jou? Ja, een heerlijke dag, want iedereen wil toch als prinses uh, een dag doorbrengen. Welk meisje van acht wil dat nou niet? Ja. En uh, buiten de jurk en het haar en de uh, toeters en bellen... en dat je er al zo lang naartoe leeft... Uh, is zo'n dag, sta je ook echt in de belangstelling. Dus uh, bij ons is het echt een uitgebreid groot feest. Uh, je krijgt cadeautjes. Uh, ja, het is een hele speciale belevenis. Dus die dag is toch wel echt uh, geweldig. Ja, nou, die dag staat centraal in aflevering 1. Die kunnen we morgenavond om half tien zien bij RTL 4. in die serie Gypsy Girls, hartstikke leuk om te zien, gaan we het zo meteen over hebben. Um, ho, ho, ik zat me eigenlijk af te vragen, want dit is een week... Jij staat centraal, het gaat over Gypsy Girls. Je wordt ontzettend veel geïnterviewd. Ja. Maar je komt ook in allerlei programma's terecht... waar je naast enerzijds de lijsttrekker van GroenLinks <lacht> ziet... anderzijds ja. uh, een politiek commentator. Hoe is dat? Ja, wel heel grappig en ook heel leerzaam natuurlijk. Hè? Dus uh, ik vond het wel inderdaad het contrast tussen interviews aan Shownews en Boulevard... en dan meteen doorrijden naar uh, Knevelen Van den Brink was best een overgang. Naast ja, Jolande Sap. Ja, dat vond ik wel spannend. En uh, Peter R. de Vries ook. Maar gelukkig uh, was hij heel erg lief, voor mij ook. Um, nou ja, weet je, ik heb denk je, altijd... Heb je een soort stemadvies voor, voor, voor Sinti en voor uh, reizigers? Is er een partij waarvan jij zegt... die komt tenminste op voor de belangen van, van mensen die in een woonwagen wonen? Uh, nou, dat weet ik nu eerlijk gezegd niet. Uh, ik weet wel dat, ik zal maar zeggen, tien jaar geleden of zo... mijn zus een keer tegen mij zei... Uh, Antje, als je gaat stemmen, dan moet je stemmen op GroenLinks. Want zij nemen het op voor de woonwagenbewoners. Nou, eens, ik woon in Utrecht en GroenLinks is de grootste partij in Utrecht. Maar zo vriendelijk zijn ze eigenlijk helemaal niet in Utrecht voor woonwagenbewoners. Want mijn dochter uh, zit op een particuliere school. Ze Zat op een middelbare particuliere school. Ze studeert nu. Dus ik praat nu over twee of drie jaar geleden. En uh, ik werd gebeld op een gegeven moment door de directeur... Uh, Antje, ik heb een brief gekregen, uh, waarin staat letterlijk: u heeft een woonwagenkind in uw, op uw school, Romy Montero. En wij willen graag het verzuim weten van dit kind. Ja, ik ben daar bijna van, van mijn stoel gevallen. Want ik dacht: wat is dit? We, nou, is het? ik vind het helemaal niet oh, dat erg was dat de, mensen weten de, de dat. dienst, dienstverzuimregistratie? Ja, maar dat mag dus gewoon niet. Je kunt niet. Dit heet dus discriminatie, jongens. Kom op, je kunt niet een kind in een hokje stoppen en er gewoon vanuit gaan dat zij verzuimt. En dan ook nog in zo'n brief. Ik bedoel, stuur dan een algemene brief. Heeft u woonwagenkinderen in uw, in uw school? Nou, Dat dus is u dan? ook al wel maar ook, ook al vergaand. Maar goed, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Maar ik vond het ook een beetje krom... want ik heb die leerbeambtenaar ook gebeld... en ik was best een beetje erg boos... En ik zei van, ja, je kunt, ook wel, je kunt ook wel een klein beetje nadenken. Als ik mijn kind op een hele dure school zet... is dat misschien niet omdat ik hem thuis wil houden. Dan wil ik wel heel graag dat ze goed uh, leert, toch? Lijkt me. Dus ik vond het een beetje raar. Dus toen ben ik ook een beetje van het GroenLinks, dacht ik nou... Toen is GroenLinks weggestreept. Uh, ja. Maar is er een andere partij waarvan je zegt... nou, laten we zeggen, die is in ieder geval heel, heel ruimhartig. Voor, um, ja, want het is nou, toch een minderheid? Is, ja, dat is waar. Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Um, ik weet het nu niet. Ik, ik vind wel het heel erg belangrijk om te stemmen. Uh, ik ben me heel erg van bewust. Vooral nu de laatste jaren natuurlijk. hoe dat ook in het Midden-Oosten zo speelt. En dat je, ik me er echt, echt heel erg van bewust van ben. Hoe fijn het is dat wij mogen stemmen. Dus je moet dat ook serieus nemen. Ik vind mm -hmm. dat we die verantwoordelijkheid hebben met mm -hmm. elkaar. Dat we democratie uh, uh, ja, daar trots op moeten zijn. En in stand moeten houden met z'n allen. Um, door alle drukte nu. Uh, heb ik helemaal geen tijd gehad om me überhaupt... nou, ik heb daarbij geleverd Jij zweeft. Bij. Jij bent een zwever. Ik ben een enorme zwever, maar ik moet echt voor 12 september... is het geloof ik, hè, moet ja. ik enorm die debatten gaan terugkijken... op internet en op tv, want ik moet wel een, een goede keuze gaan maken. En uiteraard straks ook die stemwijzer natuurlijk uh, doen. Ja, maar je hebt het nog niet. Je weet het nog niet. Nee. Er is nog geen richting. Nee, want ik, heb, ik ben alleen maar bezig geweest met Gypsy Girls. En ik zat ook bij, uh, bij Knevelen Van de Brink... en dat ging ook zo weer lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Dat ik ook daar zat ik dacht, ja, wat moet ik hier als kiezer nou mee? Nou, misschien kunnen we onze luisteraars inschrijven met een klein stemadvies... Een stemadvies voor Antje Monteiro. Die uh, <lacht> graag uh, gewoon wel in de eigen huis... maar toch op haar minikampje in de buurt van Utrecht wil blijven wonen. Ja. En uh, die niet weet wat ze moet doen. Misschien heeft u een stemadvies. Misschien heeft u ook vragen, opmerkingen over deze uitzending. Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Daar hebben we een gastenboek. Kunt u iets inschrijven, een vraag stellen. Het kan ook via twitter.com, hashtag vragen stellen, opmerkingen maken. Antje Monteiro is onze gast. Wat een ander zegt, of word je in de mond gelegd, hoe ik in de wereld sta en wie ik ben? Wil jij zelf niet weten hoe het zit? Is alles wel zo zwart of wit? Kijk jij wel eens verder dan je altijd denkt? Dan zie je waar ik ga of sta, waar ik vandaan kom, waar ik voor ga. Wat ik haat en echt niet wil, en misschien hou jij van ons verschil. Echt geen idee. Kom dan als je nu kan bij me langs dan. Oh, dan zie je wie ik echt ben en oprecht ben. Of misschien wel wat. Ja, dit is de titelmuziek van uh, Gypsy Girls vanaf morgen elke week te zien. Om half tien s'avonds bij RTL. Een serie, een televisieserie gemaakt door Antje Montero. Uh, ze heeft het ook bedacht. Ze is zangeres en actrice. Onder andere bekend van de musicals Aida en We Will Rock You. En van het televisieprogramma Het Gevoel Van. Ik weet niet of u dat nog kent. Bij de Karen ook geloof dat het tot 2005 heeft geduurd. Maar ik herinner het me nog. Want er werd ja. heel hard in beeld gezongen door iedereen. Het publiek, de gasten en Antje Montero in het bijzonder. Ja, heerlijke tijd. Heerlijke tijd, uh, nou, deze serie heb jij bedacht en dat is niet zomaar. Uh, jij bent groot geworden op een woonwagenkamp. Wat herinner jij je allemaal nog van dat leven in het kamp? Nou, wij stonden alleen. Dus um, als je als wagen, uh, woon je nooit je staat, hè? zo heet dat. Dus je, wij stonden alleen. Um, dus dan ben je geen woonwagenkamp. En op het moment dat er één, um, zeg maar twee of drie wagens bij komen... heet het officieel een kampje. Dus ik ben ook niet opgegroeid op een kamp, want wij stonden alleen. Maar mijn familie uh, woonde wel op een kamp. Dus ik ja. ben natuurlijk heel veel op het kamp geweest bij mijn nichtjes. Je en komt nijfjes. uit een generatie van kampers. Van woonbaargewoners. Ja, Campus ja, ja, is een beetje scheldnaam. Oh, is dat een scheldnaam? Ja. Oh, Wacht even. Ik heb het nu al twee keer gezegd. Deze uitzending. Ik dacht, laat ik het uh, zien, eens ingooien. Ja, okay. nee, een ik moet nog heel veel leren ja, in het leven. Ja, reizigers ja. of, of woonbaargewoner, ja, inderdaad. Ja. Um, ik wil overigens nog even terug voordat ik het vergeet. Ik heb deze, dit uh, programma geproduceerd met Ram Entertainment, mijn eigen bedrijf, maar wel in samenwerking met Endemol. Ja. Voordat ik dat vergeet te zeggen. Ja, maar jij bent met het idee gekomen. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ik ben heel lang geleden al met het idee naar Enamel gegaan. En zij hebben het omarmd en samen hebben we het uh, nou ja, uiteindelijk maakt voor RTL 4. Maar uh, ja, wat ik me kan herinneren van het leven op een woonwagenkamp, dat is als kind, ik zeg het je, het leukste wat je kan meemaken. Het leven op een woonwagenkamp voor een kind is één grote bonk vrijheid, liefde, warmte, gezelligheid, passie. Uh, ja, wat wil je nog meer als kind? Weinig ja, dat eruit? Wat, wat, wat gebeurt daar dan? Ja, wat ik uh, niet heb gehad, zeg maar. Ja, nou ja, als je in een, in een buurt woont, dan zou je misschien op oude wets in een volksbuurtje moeten wonen om een beetje hetzelfde gevoel misschien te kunnen krijgen. Uh, maar dat is tegenwoordig natuurlijk ook niet meer zo. En op een kamp is hele het een hele hechte zo gemeenschap. Een hele hechte gemeenschap. Dus er is geen verkeer. Uh, je kunt veilig op bij ons op het kamp spelen. Uh, je hebt al je nichtjes, neefjes. Alles is vertrouwd met elkaar. Als je geen zin hebt om bij je eigen moeder. Uh, ik kan mij het schelen spaghetti te eten. En dan loop je naar de, uh, naar, naar de zijkant. Naar je tante of naar je oma of opa of, of neef. Of wie dan ook. Dan en dan eet je bij spreken een Ik kan mij, hè? Um, um, er is Iedereen let op je. Uh, iedereen knuffelt je. Er is constant liefde. Dus als, als je op het kamp loopt als kind. En een volwassene komt erbij, Zal die altijd zeggen. Hey liefie. en Aif je bol. Er is altijd uh, amicaal met elkaar aanraken. Er is, je voelt je ongelooflijk gewenst. Ja. Je mag er zijn. En dat is iets wat ik me als volwassene nu heel erg realiseer. Van wow, dat was echt... En dat heb ik ook geprobeerd te vangen op film, nu voor de serie. Dat meisjes, op, op, op, en jongetjes ook, op woonwagenkampen... Um, ze, ze mogen er zijn. Ja, en dat tot, is het gevoel. Tot, tot een zekere leeftijd. Ze mogen er zijn. Alle leeftijden. Maar er komt er ook een moment dat ze... Nou, misschien zelfs wel overdreven in bescherming genomen worden... door de neven, de broers, de vader de ooms en ja. de opa's. En... Ja, maar het is wel fijn. Ik, ja, ja, is ik dat vond, fijn? Ja, ja, het is natuurlijk wat je gewend bent, maar hè? als je wilt daten en de, en de kijkt de het zit iemand mee? Want dat is toch zo? Ja, maar wij daten ook niet echt zoals jij bedoelt met daten. Je kunt oh. niet met een jongen afspreken... weet je wat, gaan, laten we morgen even naar de film gaan of zo. Oh. Dat kan niet. Je, je gaat met elkaar uit, dus in groepen. Met je neefjes en nichtjes ga je uit naar een, een, een disco... En uh, als je daar een jongen zou zien die niet van het woonwagenkamp zou zijn... dus geen reizigerjongen of Sinti-jongen, dus een burgerjongen... Uh, dan kan je daar echt niet zomaar mee gaan afspreken, hoor, de volgende dag. Dat, is, dat vinden ze niet veilig, dus dat doen ze gewoon niet. Dus je kunt wel die jongen ontmoeten de volgende week weer in die disco. En als je op een gegeven moment echt serieus met elkaar... Uh, elkaar echt heel erg leuk vindt, ja, dan... dan ja, je gaat eerst heel lang met elkaar gewoon om op zo'n avond... Uh, in zo'n uh, zo uh, discotheek. En als je dan al zou willen afspreken met een jongen, ja, dan, dan ga je naar de biscoop. Maar dan gaan je nichtjes of zo, moeten dan toch wel een soort van mee of zo. Weet je, het is wel een beetje onveilig om zo met een vreemde jongen natuurlijk ergens af te spreken. Dat ja. is een beetje het idee erachter, laat ja. ik het zo zeggen. Nou, is het natuurlijk in deze tijd, het 2012, ook wat moderner geworden. Hè. Dus um, er zullen ongetwijfeld heel veel uh, gezinnen zijn die zeggen: Ah, ik ben er wat makkelijker in geworden. Maar er zijn ook nog wel heel, veel, heel erg veel mensen die nog steeds traditioneel op die manier uh, toch wel hun kinderen opvoeden. Ik heb aflevering 1 gezien en ik zag heel veel traditie voorbij komen. Ja. Uh, een voorbeeld. De man weet eigenlijk amper hoe hij een kop koffie moet maken. <laughs> en is gewoon gewend dat hij bediend wordt ja, door is, uh, zijn uiterst ja. charmante vrouw wel dochter. Ja, dat was de dochter. Hè? Ja. Dat was Rijn Mercia, inderdaad. en Sinti uh, Zigeuner Maar dat is heel gewoon hè? Ja, maar ja, weet je, ik, ik zou dat voor mijn broer ook doen. Als mijn broer, terwijl ik toch echt wel een, een, een moderne vrouw ben... mag ik wel zeggen, met al het werk wat ik natuurlijk doe en bereikt heb aan carrière... Maar ja, ik, mijn broer hoeft voor mij geen koffie te zetten, dat doe ik. Nou ja, dit is het begin. Hè? Ik bouw iets op. Want ja. vervolgens zegt dezezelfde <laughs> man: Voor mij hoeven die vrouwen niet te werken. Nee, nou hoe lekker is het? Ik denk wel eens bij mezelf: ik, ik kan had gewoon een reizige man moeten trouwen. Dan had ik het niet zo zwaar gehad, verdorie. Want weet je wat het is? Um, want dat hoeft, is een hoog ideaal, ja, hè? Nee, vrouwen hoeft, hoeven niet te werken. Nee. Ze hoeven niet te werken, dus hoe fijn is het? Je hebt vaak lees je overal problemen. Vrouwen komen in problemen met conflict met zichzelf. Je hebt kinderen, maar je moet ook werken. Je moet toch een leuke vrouw zijn, een leuke vriendin zijn en een leuke... nou ja. En dat hebben die vrouwen natuurlijk niet. Zij kiezen ervoor, wij zorgen zelf voor onze kinderen. Wij brengen ze zelf groot, we brengen ze overal naartoe. Ze zijn veilig, we hebben geen conflict met onszelf. Maar willen we wel werken, dan mag dat. Ik heb heel veel nichtjes die uiteindelijk, toen de kinderen zeg maar, groter werden... zeiden van, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om een baantje te hebben. Ik ga eens een keer in een winkeltje ergens kijken of ik kan solliciteren. Ja, of zo, maar daarmee van. druk je het al uit, hè. Ambitie, het is niet ambitie, het is een baantje. Ja. En dat, dat, dat... Omdat de ambitie. Um, kijk, als, ik moet wel eerlijk zeggen: als de ambitie er is, dan mag het. Ja. Laat ik dat voorop stellen. Want de mythe dat je niks mag en dat je een soort van vastgebonden aan je huis zit. Want je moet voor je man zorgen. Dat is absoluut niet zo. Er is ontzettend veel vrijheid juist bij ons. Ja. En alleen, het is natuurlijk wel zo. Als jij opgroeit in een milieu. waarbij jouw moeder, je tantes, je nichtjes ja, thuis blijven en, en, en een heel fijn leven hebben ook. Want, ja, weet je, je kunt gewoon lekker koffie drinken... Ja. En je kunt leuke dingen doen, je kunt voor je kind zorgen... En je kunt ook nog eens leuk winkelen. Koffie drinken, koffie zetten, ja. Ik ja vind het is toch wel heel ontzettend commercieel voor... nou, erg werd opkomen. Nee, maar, weet je, het is allemaal niet zo slecht. Wat nee, er is niet zoveel van... stress. Nee, nou ja, wat Garier, is het voordeel vrouw, van... Glazen nou ja, is het allemaal zo, ik denk wel eens bij mezelf... is het allemaal wel zo geweldig om carrière te maken. Weet je, Wie legt dat ons op? En natuurlijk ben ik blij dat er heel veel mannen en vrouwen zijn... die wel studeren en dokter worden en dat soort dingen... Die hebben we ook nodig. Nee, want het is wat, niet zo heel erg. Omdat dat, dat er ook een kant is die dat dus iets minder doet. Want je raakt nu ook een ander onderwerp aan. Ja. Wat ook een beetje aan deze cultuur is verbonden. Dat is namelijk dat de studie of de opleiding. Dat is niet prioriteit nummer één per se. Nee. dat Geldt, geldt echt, niet voor iedereen natuurlijk. Nee, dat geldt niet voor iedereen. Ik heb een nichtje die heeft heel hoog gestudeerd. En een neef die overigens ook, ook uh, heeft gestudeerd. Alleen... Um, het is wel waar dat dat niet, niet zo belangrijk is. En waarom is dat? Omdat bijna alle uh, woonwagenbewoners uh, handelaren zijn. Mm -hmm. Het handelen het zelfstandig ondernemerschap zit in het bloed. Dat komt natuurlijk omdat wij... even over de gesproken, of de reizigers gesproken... Uh, rond 1800 gewoon mensen waren... die uit hun huis kwamen... en van stad naar stad zijn gaan reizen... omdat ze gewoon hun brood niet meer konden mm -hmm. verdienen... in mm -hmm. één stad. Want ze waren stoelenmatter... of messenslijper. En ja, op een gegeven moment... zijn alle messen geslepen. Moesten ze naar rondtrekkende onderdorp. ondernemers. Rondtrekkende ondernemers. En dat is echt waar het vandaan komt. En de, een loonslaaf, noem ik het maar even... dat zie je ja. niet zo snel gebeuren. Want ja. het, het, vri het vrije gevoel... En ik hoop dat ik dat kan overbrengen met de serie en ook met mijn interviews. Ik zeg ook als voorbeeld van, ik praat snel, ik praat luid. Uh, mensen staan vaak, uh, zeggen ze, oh, die woonwagen wonen zijn allemaal zo... Uh, ja, dan heb je last van overlast, alles is hard en luid. <lacht> maar als jij opgroeit zonder buren, boven, zij, onder... is er nooit iemand die tegen jou zegt, "Shh, de buren horen, je moet niet zo hard praten... Mm -hmm. Dus je kunt in vrijheid ook praten zoals je, zoals je zelf wenst. En het heeft niets met asociaal gedrag te maken. Mm. Het is de woonvorm waarin je bent opgegroeid. Ik denk altijd dat Patty Bright eigenlijk misschien ook wel een reis zou ze, een, <laughs> <laughs> ze zou het vast heel graag willen zijn. Want dat lawaaiige is dus ook inderdaad niet, niet een cliché of een voordeel. Nee. Nee, maar maar dat heb, is wel degelijk. Echt ja, aan de hand. ik heb gefilmd bij een Sinti-familie, dus een Cycheune-familie in Maastricht. En daar stonden iets van zeven of acht wagens denk ik, bij elkaar midden in een, een flat, uh, in een omgeving met alleen maar flatgebouwen. En uh, die familie vertelde ook aan mij. Ik ging daar filmen. En ja, weet je, geweldig dat eten. en Het is natuurlijk één groot... Weet je, iedereen mag mee eten. Super fijn. Er kwamen steeds meer mensen bij. En op een gegeven moment... Uh, gitaren, muziek werd er gemaakt. Die vrouwen begonnen te klappen. En op hun blote voeten buiten te dansen. Ja, ik hou ervan. Ja. En die man legde ook uit van, ja, jij vindt het leuk en wij houden hier natuurlijk ook van. Maar over vijf minuten staat de politie weer voor de deur. Want dan hebben de mensen om in de omgeving gebeld, vinden ze het te lawaaiig. Want we mogen geen muziek meer maken, we mogen buiten niet dansen, we mogen geen kampvuur maken. Ik vertrek met mijn gezin naar Spanje, ik kan hier niet meer tegen. Want de politie wordt gebeld, ze komen nooit met één politiebus, ze komen gelijk met zes. En jij fietst langs en jij denkt, zie je, altijd gedoe mm -hmm. bij die woonwagenbewoners. En hij heeft ervoor gekozen om met zijn gezin naar uh, Spanje te emigreren. En dat is wel iets wat ik herken. Kijk, ik vind ook, je moet je aanpassen. Het is nou iemand waar we in leven, in de maatschappij. En we mogen niet meer reizen. Uh, er komen steeds meer mensen. Dus de plekken... Uh, worden steeds drukker en voller. Dus ja, je komt ook tussen andere mensen te staan. Oh ja, dus je je en vooral regels natuurlijk op een geven. Ontzettend veel regeltjes. dat is nou eenmaal Nederland. En ja, maar ja heel Europa, denk ik. En hoor. misschien zelfs Want, heel rond, Europa. Rondtrekkende... Ja, Spanje is natuurlijk wel veel, veel meer land. Maar ik Daar heb begrepen dat, uh, dat de reizigers en Sintië uh, in, in, in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat die nu gewoon aan banden worden gelegd. En dat ja. ze ook belasting moeten gaan betalen. Omdat alle Fransen, de andere Fransen allemaal protesteren ja. tegen het feit dat zij niet mee hoeven te betalen ja, aan belag. alle privileges. Ik denk ook absoluut dat ze een belasting moeten betalen. Daar, dat, daar ben ik een hele grote voorstander van. Ja. Gelijke rechten, gelijke dingen. Dat, dat vind ik absoluut. Dat is belangrijk. Maar, maar het bijzondere is wel weer... dat, dat, dat, dat mensen met, met een woonwagen... geen gebruik kunnen maken van hypotheekrente hypotheekrenteaftrek. Om dan maar eens wat te noemen. Nee, en dat komt natuurlijk weer... omdat de grond waar je op, op mag staan... Uh, de woonwagenlocatie, zoals dat netjes heet... dat huur je altijd van de gemeente. En als je iets huurt, dan mag je er niks op bouwen. Als je er niks op mag bouwen krijg je gewoon geen hypotheek. Dus dat is inderdaad, ja, dat is niet er uh, Zijn niet, niet alleen handig. maar voordelen, dat rondreizende, zogenaamd rondreizende bestaan? Want het nee, het is een beetje moeilijk, hè. hè? Want kijk, ja, ik heb er heel veel, ook heel, veel, heel erg veel over gelezen en heel veel research gedaan voor dit programma ook. En... Um, ik heb bijvoorbeeld ook gelezen dat in de jaren zestig hebben ze op een gegeven moment gezegd... Uh, wij willen eigenlijk uh, geen reizende woonwagenwoners meer. Want die mensen hebben het heel zwaar. Je staat natuurlijk altijd uh, zonder uh, gas, licht, water. Je moet altijd naar een boerderij ja. om water te halen. Laten we die mensen helpen. Dus vanuit een goede inborst uh, denk ik wel dat dat gebeurd is. We gaan de mensen helpen. Wat hebben ze vervolgens gedaan? Woonwagenkampen uh, gebouwd met schuurtjes, met nou ja, voorzieningen, toilet en alles. Mensen moesten daar gaan staan. Vervolgens zetten ze daar ook een kerk op, een school en een dokterspost... Dus die mensen die kwamen er ook nooit meer vanaf van het mm -hmm. woonwagenkamp. Want alles was op dat kamp. Dat kun je niet integreren. Dat is totaal niet uh, gelukt. Um, ik heb een boek gelezen van een vrouw uh, die vertelde dat zij... Um, um, omdat wij natuurlijk zo druk zijn... ik heb het je net al uitgelegd waar dat vandaan komt... Um, kregen zij van die dokter, die dacht, die, die huisartsenpost... die dacht, wat, wat, die vrouwen zijn overspannen, die, die, die, die, die, die zitten aan het plafond. Wat zijn die vrouwen druk? Laat ik ze maar falium geven. Dus die vrouwen kregen gewoon falium. En als jij niet zoveel scholing hebt gehad... en jij hebt altijd geleerd dat een, een burgemeester, een dokter, een, een, een politieman... altijd beter is dan het jij, gezag. het gezag... dan neem je dat pilletje natuurlijk in. Als de dokter zegt, mm. dat pilletje moet jij gaan innemen. Dus die, al die vrouwen van het kamp raakten allemaal zwaar verslaafd aan die falium. Om even een voorbeeld te geven hoe dom er op dat moment uh, om mee om is gegaan met een hele uh, bijzondere bevolkingsgroep. Dat is eigenlijk heel jammer. En uh, daardoor is het ook wel een beetje gebeurd... dat mensen zich gaan, uh, zijn gaan afscheiden van de rest van de maatschappij. Snap je? Je wordt op een gegeven moment toch echt het wordt een beetje jij-en-wij-verhaal. En, ja. en jij hoort bij jij. Jij hoort bij, jij hoort bij de reizigers. Ja. ja. En dat ervaar je ook zo. Ja. Ben jij dan toch um, bereid om ook te vertellen wat de nadelen zijn... Van zo'n gemeenschap? Ja, natuurlijk. Van de reisgemeenschap. Ja. Nou ja, het kan absoluut uh, verstikkend werken. Uh, kan je ik dat me zelf heel goed voorstellen. Ja, ik heb het vroeger wel ervaren. Toen ik jonger was, uh, heb ik wel vaak aanvaringen gehad. Bijvoorbeeld met mijn broer, die naast mij stond. Want wij staan, wij wonen niet. En uh, dat hij zich ging bemoeien met mijn leven. Inmiddels heb je toch gewoon een huis, hè? Op de plek waar je <laughs> ja, ja, nu woon ik. Nu woon je, nu je wacht ja. even, hè? Wacht even. Toen stond ik nog. Ja, ja, ja. En... Uh, nou ja, ik moet dat even zeggen, omdat ik soms vergeet dat ik zo praat... omdat het voor mij zo logisch is, maar voor de luisteraar misschien ja, helemaal niet. Ja. Maar, um, en dat mijn broer zich heel erg ging bemoeien met mijn leven. En ik zat in jeans, in theaterproductie... en dan kwam ik al om zes uur morgens thuis. En ja, die ging zich daarmee bemoeien als een soort van autoriteit... zoals het bij ons ook wel gebruikelijk is. Ja. Maar ja, ik ben best een beetje een vrijgevochten meisje natuurlijk... en ik uh, was de jongste van het gezin... Dus ze vonden ook dat ze heel erg op mij moesten passen. Maar dat paste mij natuurlijk helemaal niet. Ja, ja. Dus ik ging daar vet tegenin. En uh, dat vond ik wel eens benauwend. Ja. Dat ik dacht van, uh, oké okay, jongens, nu even, even niet. Nu. Ja. Dit is mijn leven en ik bepaal zelf hoe ik leef en wie ik ben. Um, dus ik kan me wel voorstellen. En ik heb ook wel gehad dat ik naar mijn nichtjes ging in uh, Soesterberg. Waar dan mijn familie woont. Uh, ik ben altijd super druk. En als ik dan een keer eindelijk een keer tijd had... om bij haar even lekker gezellig een avondje eh, langs te gaan... Ja, dan was ik nog geen minuut binnen of iedereen kwam binnen. Want iedereen zag die auto van mij voor de deur staan en bij ons doe je de deur nooit dicht. Die is gewoon open. Ja. Dus iedereen kwam dan binnen. Maar ja, ik wilde met mijn nichtje, wat ook een van mijn beste vriendinnetjes is, ook wel eens of privé dingetjes natuurlijk kletsen. Dus dan baalden we alle twee heel erg dat dan weer dat die tante of die oom of die want die wilde mij graag zien, wat heel lief is. Dat hoort ook bij zo'n warme Maar dat hoort er wel bij, warme gemeenschap. bij. Ja, precies. En dat hoort er nou eenmaal bij en dat is iets wat je wel accepteert. En ja. uh, maar dat ik denk dat als ik zeg een nadeel uh, dat, dat is eigenlijk het enige wat ik kan opnoemen. Uh... Nou, wat een nadeel is, dat heb je eigenlijk vastgelegd op film... in de eerste aflevering. Uh, het vooroordeel wat er bestaat tegenover mensen die uh, in een woonwagen wonen... of het nou reizigers zijn of Sinti. Laten we even luisteren naar een van de vrouwen okay. die je ja. hebt geïnterviewd... die bij het schoolplein vertelt over haar ervaringen. In Maastricht haalt woonwagenbewoner Johanna haar twee kinderen op van school... Ook zij heeft regelmatig te maken met vooroordelen. Ik heb al eens een keer gehad met een kindje wat bij Damien toen in de klas zat. En dan hadden ze heel leuk gespeeld. En die moeder zei van, oh, dat was leuk gegaan. En Damien is hartstikke lief en heel netjes. En uh, ja, dan zullen we wel eens bij jou afspreken. Ik zeg, Alles oh, goed. Ik zeg ik woon hierachter zeg in het, op het hoogwagenkampje. Oh, oh ja. Nou. Het kind heeft dus nooit me gevraagd uh, voor af te spreken. Of. Uh, nee, helemaal niks. Hoe voel je je dan? Ja, ik denk dan van ja. Waarom eigenlijk? Ik zeg toch, de mensen hebben veel te veel uh, vooroordelen. Denken altijd maar altijd slechte dingen, dat ik ga stelen. Ja, een vrouw die uh, in, in Maastricht, of bij Maastricht, ja. uh, op. op uh, op een kamp woont. Of ja. even, is dit zeg ik? Formuleer ik dit nu goed? Ja? Nou, je moet me straks toch ja. nog even lesgeven in het jargon hoor. Na, na de andere Curls girls, weet iedereen hoe het er gaat. Kampen doet. heb ja. ik nu afgeleerd. Maar ja. uh, goed. Uh, deze vrouw vertelt over dat hardnekkige vooroordeel. wat er is uh, tegenover mensen die op een, uh, een woonwagenkamp wonen. Hoe hardnekkig is dat? Hoe, hoe diep gaat dat eigenlijk? Nou, dat gaat heel diep. Want een aantal, ik geloof anderhalf een maand geleden... stond er in het AD nog een uh, artikel dat uh, woonwagenbewoners... het grootste gediscrimineerde volk nog steeds in Nederland is... aan 2012. Daar schrok ik zelf ook wel van. Het dus grootste dat is gediscrimineerde volk? volk. Ja, ja, het, het meest gediscrimineerde volk. En dan bedoelen we dus volk. meer gediscrimineerd dan bijvoorbeeld Marokkaan? Nou ja, precies. Dus ik dacht... Hm, maar dat is dus zo. En wat ik ook heb meegemaakt: deze vrouw vertelt het dan gewoon op beeld. Maar ik heb ook mensen voor mijn camera uh, proberen te krijgen. die uh, heel, hele goede, uh, hele grote ondernemers zijn. Grote eigen bedrijven hebben. En die zeiden: Antje, ik vind jou geweldig. Ik vind je programma geweldig. Je hebt de mooiste blauwe ogen. Maar weet je, ik ga dit niet doen. Want ik draai volledig mee in de burgermaatschappij. Dus die mensen zijn volledig geïntegreerd. Niemand die merkt dat ze van een woonwagenkamp komen. En ze zijn heel bang dat op het moment zij gaan zeggen... ja, maar ik kom van een woonwagenkamp, want je komt op televisie, iedereen kan het zien... dat ze gewoon geen klanditie meer hebben. En dat vond ik wel heel en erg. En is dat ook zo? Ik denk dat het absoluut zo is. Is dat een reële ja. angst? Ja, dat is absoluut een reële, reële angst. Als je nagaat dat je net ook al in het interview of in de aankondiging... dat die man zei, uh, hè, Antje Montero, en ze is toch die musicalster? Ja. Dan kan ze toch ook geen woonwagenbewoner zijn? Dat is, dat is al genoeg. Ja, je hebt wel gezien dat ik mijn tasje even zo straks... Uh, eerst in op, veiligheid is, ja, heb gesteld. Als, he? Baat het niet, gaat het niet. <laughs> nee, maar goed. Uh, uh, ja. Je kan ook een heleboel dingen denken of vermoeden. Maar er is dus echt bewijs voor. Want je, je hebt je echt ingelezen ook op dit onderwerp. Hè? Je hebt niet alleen maar overal een, een microfoon uh, nee, uh, Nee, natuurlijk. Ik heb ontzettend veel research gedaan. Mm. Ik heb, ruim anderhalf jaar ben ik bezig geweest met dit programma. Ook omdat ik... Uh, ik het goed wilde maken. En, en ik vond, als ik mensen overhaal... om mee te doen aan dit tv-programma... mensen die eigenlijk niet op tv willen... Uh, dan moet ik ook kwalitatief een heel goed programma maken. En je wil een RTL 4-waardig programma maken. Dus je wil ook gave dingen laten zien. En tegelijkertijd wil ik ook uh, wel... Uh, integere televisie natuurlijk maken. En ja, ik vind die mix heel goed gelukt. Ook omdat ik als rode draad... toch dan die heilige communies uh, doe. Want alles draait om die heilige communie... van meisjes. Ja, in, nou ja, in de aflevering heb ook. ik... Ik heb een rode draad. En dat is de, zijn de heilige communies van jongens en meisjes. Ik heb één uh, jongen en uh, voor de rest meisjes. Omdat meisjes toch, ja... Het is toch iets leuker natuurlijk om te filmen. Hè? Meer tuten en Maar... Um, maar um, daaromheen heb ik allerlei andere verhaallijnen. Ja. Om een voorbeeld te geven, uh, waar ik ook gewoon toevallig. Ja, wat toevallig gebeurde. We hebben een communie gefilmd in, in Emmen. En die communie zijn altijd op zondag. En je hebt in Emmen heb je de WKE, Woonwagenkamp Emmen. Dat is een voetbalclub. Op amateur niveau, maar de allerhoogste zijn zij. En um, zij moesten op zondag een hele belangrijke wedstrijd spelen tegen Hilversum. Maar dat kon niet, want de heilige communie bij ons is echt heel erg belangrijk. Het is niet alleen de jurk, niet alleen de koets, niet alleen de limo. Iedereen moet daarbij zijn, van heinde en ver familie ook. Ja, tenzij je natuurlijk heel erg ziek bent, maar in principe kom je er altijd naartoe. Dus ook de vaders, de ooms, de, de broers, de neefjes moeten daarbij zijn. Maar ja, die moesten voetballen. Dus dat was toch echt wel een groot probleem. Dus toen hebben ze de KNVB uh, toch echt moeten verzoeken... om die voetbalwedstrijd te verplaatsen naar zaterdagavond. En het is dus gelukt. Dus ja. ik heb dat gefilmd. Want ik dacht, dit vind ik geweldig. Want dan ja. kunnen de mensen ook zien dat het een authentiek gevoel is. Het is echt belangrijk voor ons. Dus niet ja. alleen de glitter en glamour die ik ook laat zien. Ja. Maar ik laat ook zien waar het vandaan komt. En dat het echt belangrijk is. En dat wij met elkaar die beleving hebben. En dat is niet alleen... Ik heb ook een begrafenis bijvoorbeeld. Um, en dat wordt ook heel intens in, het lijkt wel voor mij ook alsof wij op de een of andere manier wat intenser alles beleven. Het, het leven zelf intenser beleven. Maar nou. hoe zou, heb je daar dan een verklaring voor? Waarom dat dan zo is? Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met het gevoel van vrijheid. Als jij opgroeit in een, in een flatgebouw bijvoorbeeld te nemen. Ja. Um, en je moet altijd stil zijn, de deur zacht dicht, dicht doen. En je moet altijd een beetje in, ingetogen leven... Dan zul je niet zo snel dit doen wat ik nu doe. Een groot gebaar maken. Ja. En als jij gewend bent om buiten te leven. Om veel te lachen. Om, om, om ja, er te mag, dat je er mag zijn. Maar zijn dat je geluid alle, mag zijn maken. zijn alle reizigers. En alle alles Sinti zijn die... Is dat echt? Want dan is het ook best een kakofonie van geluid, zeg als je daar op een beetje bent. <laughs> nou, dat is absoluut waar. Maar er zijn er ja, ook nog wel gewoon stille movies, of? Nou ja, die zijn er natuurlijk wel. Maar Ach, niet zoveel. Niet zoveel. Nee, het is wel een beetje hoog aan. Ja, ik daarna zitten. een groot antje gehad. word je ja, al moe waar? van me? Word je moe van nou, Nee, maar ik, ik had... kan me een kamer vol antjes. Dat ja. kan ik me wel. Uh... Nee, maar ik kan me herinneren als kind dat ik dan op bed lag. En um, dat ik dan dacht. Huh? Hebben ze nou ruzie binnen? En dan ging ik goed luisteren en dan hoorde ik mijn vader ineens heel hard weer lachen. Ja. Dus dacht ik, oh nee, gelukkig. Maar dat komt, ja, maar wat zeg je dan? Dat gaat helemaal zo. Nee. En, en met verhalen en gebaren en dingen. Ja, ja, ik, ja ik hou ervan. Maar ja, goed, uh, dat is persoonlijk natuurlijk niet, niet. Ik maak de serie ook niet om te zeggen hoe leuk het is. Dat is een nou ja, dat mag dat iedereen zelf beoordelen. Dat natuurlijk ook, ook een beetje wel. Maar dat is ook helemaal niet erg. Nee, maar en maar daar ben, hoort maar... ook bij, die glitter en glamour. Daar zitten wij naar te kijken en we ja. denken, jeetje. Een ja. uh, jurken waar maanden aan gewerkt wordt. En waar elk kraaltje uh, ja. he, met heel veel... Hand handen Langrijk, op en ja. elke sjaal uh, met de hand opgenaaid wordt enzovoort enzovoort. Het, het is allemaal bling bling, ja, zelf veel bling bling, ja. En dat is dat nou, is weet je, voor, zouden... onze, voor onze burgers is dat soms moeilijk te begrijpen. Ja, waarom ik het kan zo bling bling een voorbeeld geven? Ook um, mijn moeder komt dus uit een huis ja. en mijn vader uit een uh, woonwagen. En uh, als ik dus naar Open Oma ging van mijn moeders kant, uh, gingen we uiteraard naar een huis. En het verschil. Um, bij woonma-gewoners, hebben ze altijd vloerbedekking, gordijnen, veel kussens. De bedden zijn altijd met, met dekbedden, dons, dons, dons, met heel veel kussens. Alles is, alles is um, hoe noem je dat nou, royaal. royaal. Alles is, ja, alles is royaal, gevoel. Als je het koud zou, hebt, dan zal niemand zeggen, doe een trui aan. Dan zeggen ze, oh, verwarming omhoog of wat. Hè? Ja. En bij mijn moeder, uh, bij mijn open oma... Uh, was heel spannend want die hadden een huis die hadden ook een bovenlieping en een zolder ja dat is ontzettend spannend als je dat niet gewend bent je moet met een ik heb heel omhoog. veel van de trap gevallen als kind <laughs> dat ik gewoon niet gewend was om op trap te lopen maar dat bed bijvoorbeeld ook dat was dan ja ik vond het heel spannend hoor maar het, het, het was Alsof je in een hotel slaapt met een, ja. met een deken en een laken zo heel strak. Weet je? Ik kon er bijna niet tussen. Zo strak was dat dan. Geeft misschien al een beetje de mentaliteit ook weer van nou, ons. Het is wat stijver. Het is allemaal wat, wat ingetogener, wat stijver. En ik is geen waardeoordeel. Want mijn opa en oma van mijn moeders kant waren de liefste mensen die ik me maar kon wensen. Uh, dus het, is, het heeft niets met liefde te maken of met een inborst te maken. Maar het heeft meer met een beleving te maken. Dus um, ja, het is allemaal wat... Um, wat, wat in, meer ingetogen. Ja. Nou ben jij gewoon jaren bezig om, en om dit te maken. Daar is research aan vooraf gegaan. Je hebt het idee geplukt. Dat is hartstikke goed gelukt, want je zit prime time op RTL. Je komt nu met een serie die, die een warm hart toedraagt... aan de gemeenschap van woonwagenbewoners ja. in, in Nederland. Je laat allerlei facetten en kanten van dat leven zien. En dan verschijnt er twee weken geleden een bericht in de krant... in zo'n 40 gemeenten durven toezichthouders, ambtenaren... en hulpverleners zich nauwelijks nog te vertonen... op op meerdere woonwagenkampen. Ze zijn bang voor de felle reacties van sommige bewoners. En uh, nou ja, probleem uh, bewoners zou vrij spel hebben, de zaak onder druk zetten, niemand durft wat te zeggen. Als ze mensen willen redden, worden ze gewoon in elkaar gemept. Nou, Bla bla bla. Ja, ja, ja, ja. Een heel groot onderzoek ja. en dit is de uitkomst ja. daarvan. Hoe ja. kijk jij daarnaar? Want ja. in één klap is dan toch eigenlijk alles vernietigd wat jij nu aan goed nieuws nou, aan ons wil brengen. Nee, maar ik maak deze serie niet om te zeggen... jongens, dit, dit is er niet, hè? Ik, mm. maak, ik maak absoluut dit programma niet om vooroordelen weg te nemen. Want dit is er ook? Dit is er ook. Heb ja. jij dat, kom jij dat dan in deze N serie ook tegen? Of heb je dat Nee, want ik ken het niet. Leggen. Ik ken het zelf niet. Um, en... een andere kant van het verhaal is dat ik... bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven... ik geloof een jaar geleden kwamen er twee heren bij mij aan de deur. En ik doe open. En die waren van de Belastingdienst. En ik had iets niet betaald of zo. Maar ja, goed, ik weet het ook niet. Ik heb drie bedrijven en dat doet een accountant en weet ik veel. Dus ik vraag nog van, moet ik dan niet ergens tekenen? Nee, dat hoeft er dan niet. Dat vond ik ook wel raar. Want ik dacht, nou, had je het ook door de brievenbus kunnen gooien volgens mij? Maar goed, zal wel. Dus ik, wil, ik zeg, nou, ik weet niet wat het is... maar ik zal mijn accountant bellen. en Het, wordt een, het was een heel klein bedrag. Ik zou maar zeggen 700 euro. En, uh, dus ik, ik wil mijn accountant bellen. En ondertussen belt mijn moeder mij op. Want die staat natuurlijk naast mij. En daarnaast kan ik niet zien wat daarnaast gebeurt. Want zij staat natuurlijk tussen... En toen ze, dus zij belt me op, ze zegt, waarom is de politie bij jou aan de deur? Ik zeg, politie, mijn deur? Nee joh, dat waren twee heren van de belastingdienst. Nee, ze zegt, staat een politie de buur, de bus staat hier met twee politieagenten erin. Ik denk, nou, wat is dit? Dus ik bel mijn accountant op, ik zeg, joh Bart, is het nou normaal... Dat, uh, dat de belastingdienst dan met de politie komt of zo, weet ik veel? Nou, hij zegt, Dit is echt bizar, ik heb er nooit van gehoord. Dus In het geval van een woonwagenkamp wel. Ja. Ja en maar een dat kamp kan ik me vier, nog voorstellen. Met vier, ja, met vier ja, wagens. waar nog nooit iets is gebeurd. Maar waar waar van ik, één eigenlijk een huis is geworden. Van één huis. Maar kan ik me nog voorstellen? Maar want er is nou eenmaal een soort ja, ik, ik vind bescherming voor mensen. altijd moet altijd bovenaan staan. Ook, ook voor mensen die hun werk proberen te doen. Maar de wet schijnt dan te zijn, wat ik ook niet wist... moet dan binnen een straal van een kilometer moet dan de politiebus staan. Nou, dat was niet 10 kilometer, dat was 10 meter bij mij vandaan. En ja, dat vind ik dan wel weer vervelend. Dan denk ik, nou ja, ik vind het prima als die wet er is... want die is veroorzaakt door heel veel en vervelende mensen. Jij bent gewoon een positief voorbeeld van, van een reiziger. Prima. Ja. En, uh, jullie hebben waarschijnlijk... en wat ik even bedoel te zeggen, waar, waar ik even op in wil haken... dat ik het. Ik, ik, ik, je krijgt daardoor ook irritatie... Ja. Ik zou dus dan heel erg geïrriteerd kunnen zijn. Ik laat het, voor wat het is. Maar ik zou ook wel boos kunnen worden. En als dat vijf keer gebeurt... en dan op een gegeven moment heb je ook... kan ik me voorstellen, laat ik het zo zeggen... dat je de neiging krijgt om daar heel boos op te gaan worden. Mm -hmm. En dat is ook een beetje de andere kant van het verhaal. Ik ga het niet goed praten, absoluut niet. Maar je hebt het ook bewust niet opgezocht. Je hebt deze nee, want niet ik, opgezocht. Nee, want weet je wat het is? Ik, ben, ik heb een Feel Good programma gemaakt, dat was bij mij. Uh, ik wilde heel graag laten zien een kant die we niet kennen. Dit kennen we al. Want mm. het staat nu weer in de krant. Mm -hmm. Dus wat is, wat, mm -hmm. is, wat is er nou nieuwswaardig aan als het al. Iedereen kent het al. Ik wilde een kant laten zien die nog niemand kent. Ik wil laten zien dat ik uh, met Frans Bouwer in een eigen taal kan praten. Ik wil laten zien. O, hoe, hoe, wacht even, hoe klinkt die taal dan? Wat nou, dat noem je een... baggoens. En dat is weer anders dan uh, zigeuners. Hè? Want reizigers en zigeuners zijn ook. Totaal verschillend. Ja, maar die leven niet op gespannen voet Absoluut met elkaar? Absoluut niet. Nee, nee hoor, in heden niet. Nee. Die zijn verbroederd met elkaar. Ja, ja. zeker. Ja, um, En die mogen ook met elkaar trouwen. maakt niks uit. Um, maar mensen denken altijd dat woonwagenbewoners één soort groep mensen is. Dat is dus niet zo. Nou, laten we ook zien. Ik laat heel, een hele brede... Is hij ook een reiziger, Frans Bauer? Ja. Frans Bouwse reiziger, uh, Rafael van der Vaart, uh, Jannes, uh, Gadame. Maar even bekende. En het Rosenberg trios zijn bijvoorbeeld weer Sinti. Ja, en dat en het, zijn donkere de, mensen. Donker, die hebben gewoon een, een, een, een, een Slavische achtergrond vaak. Ja, die komen oorspronkelijk uit India. Rond 1500 uh, is nu uh, uitgevonden dat ze uh, uit India uh, naar beneden zijn getrokken. En er is een groep, zijn via de Balkan, uh, dat noemen we de Roma, getrokken. En de andere kant, uh, Frankrijk, Spanje, die noemen wij de Sinti. Sinti. En wij hebben meer Sinti in Nederland dan Roma. Roma hebben heel weinig, ik geloof maar rond de 1500. En Sinti iets van 7000, ook nog niet echt veel. Maar de hyperblanke blonde, dat zijn da, reizigers. Dat zijn reizigers. Ja, nou, mijn oma was bijvoorbeeld heel pikzwart haar, en blauwe ogen, maar met een blanke huid. Ja. Um, maar... Um, ja, waar waren we? Nou, je laten zien. Ja, precies. Die, die verschillen en, en waarom wij onze handen niet in de gootsteen wassen. En waarom wij niet trouwen, maar weglopen. En ja, er zijn zoveel dingen die mensen niet weten. Terwijl wij gewoon. Ja, inderdaad, ik zie al heel moeilijk kijken. ik wat zegt ze nou? Ze nou, wil je het allemaal hoor. weten. Ze neuzen liepen lippen door. Ja, nee, maar, nee, maar waarom? Wacht even. Iedereen moet naar de serie de... gaan kijken. Dan ja. komen ze er allemaal ja. achter. Okay. Laten we dat ja. doen. Laten ja. we gewoon naar de serie gaan kijken. Wat ook hoort bij die serie is dat warmige familiegevoel. Ja. Ik hoef helemaal niks van jou te weten... om te weten dat jij daar... daar, daar hoor jij bij. Dat is ook waarom je dat programma voor de KRO zo succesvol deed. Nee, Omdat je dat uitstraalt. Ja. Is jouw leven... is dat ook zo'n soort leven? van uh, Kom allemaal maar bij mij in de wagen... terwijl je ja. inmiddels een in huis ja. hebt. ja. ja. Ja, ik heb dat wel heel erg om me heen hangen, ja. Kijk, familie is natuurlijk belangrijk. Uh, mijn zus is natuurlijk vijf jaar geleden plotseling overleden. En ja, voor ons was het gewoon... Aan een, aan een hersenbloeding? Ja, plotseling. Uh, dus voor ons was het ook... Uh, en de vader was, uh, ze was gescheiden en de vader was uh, niet in de picture. Dus voor ons was het ook vanzelfsprekend om, uh, om voor die kinderen te zorgen. En niet te zeggen, nou ja, je moet dan toch maar naar een soort opvangtehuis of iets dergelijks. Dat zou ik nooit doen. Ik zou dat nooit doen, ik... De dus kinderen van mijn zus zijn e mijn kinderen, e ja. snap je? Dat, is, ja. gaat, dat, dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Karen maar bedoel, dat is, zorgt ook voor, voor, voor het kind van haar overleden zus. Hè? Dus ik bedoel, dat is nou niet zo dat het nou zo bijzonder is. Maar bij ons is het gewoon heel erg vanzelfsprekend. Uh, dus mijn ooms en tantes vinden dat uh, wel goed dat wij dat doen. Maar ook wel vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. Ja. En um, ja, dat is wel zo. Ja, wij gaan misschien net iets verder daarin. En ik heb ook een vrouw in de twee, aflevering twee... Die, um, die haar kind doet ook communie. En um, die gaat op een gegeven moment naar Driefliet, naar een schoolreisje. En um, ja, die moeder vindt dan toch... veertig kinderen, drie leraren, dat vind ik toch wel even te weinig. Dus ik wil eigenlijk mee. Nou, dat mocht niet. Toen dacht ze, ja, ik wil Mineke ook niet zeggen. Je mag niet mee, dat is ook zielig. Ik koop gewoon een kaartje voor Driefliet. Ik ga zelf dan maar in Driefliet een beetje rondlopen... en kijken of het allemaal wel goed gaat. Dus die vrouw ja, gaat achter die, die bus. Ik niet ben. Ja, nou, die vond het geweldig. Want dat is de grap. Ja, maar dat is zo goed dat jij dit nu zegt want dat is nou waarom je die serie moet kijken. Het is een beleving. Ja. Het is echt wat je gewend bent. Het is echt een beleving. Dat meisje vindt het de normaalste zaak van de wereld. Dat, dat moeder die moeder daar gewoon ja. permanent maar zo ik, in die ogen En dan zal ik je nog een voorbeeld geven. Wij, wij woonden vroeger. Uh, of wij, wij, wij hadden vroeger een, een, een kleine wagen, noem je dat. Hè? Dat was vroeger drie meter breed. En ik zal maar zeggen, weet ik veel twaalf meter lang. En wij kregen als eerste op de reis. De reis, dat noem je alle woonwagenkampen bij elkaar noem je de reis. Dus als eerste op de reis liet mijn vader een dubbele wagen bouwen. Dat was toen, nu heb je ze bovenop, hè? dat was toen natuurlijk nog niet zo. Dat was naast elkaar, dus twee halfjes maakt één. Hè? Dus ja. dat is zeg maar acht meter breed of tien meter breed en vijftien meter lang, zoiets. Dat was een paleis. Ik waren allemaal een eigen kamer. Ik woonde dus voor mijn gevoel in een paleis, want wij woonden supergroot... vergeleken bij de rest van de familie en de mensen. Maar ik had een vriendinnetje van school, een burgermeisje... is overigens nog steeds een van mijn beste vriendinnetjes. En zij woonde in een huis. Zij waren vreselijk arm, mijn ouders waren gescheiden... En, um, maar ja, later, toen wij zeg maar, wat ouder werden, heeft zij wel eens tegen mij gezegd... Antje, ik vond het al zo raar, um, want jullie, je had dertien broeken in je kast hangen... en een nou, mooie auto en uh, ja, als eerst een videorecorder, dus dat was best geld. Maar jullie wonen zo klein. Ik zeg, wat zeg je nou? Ik woon in een paleis. Nee, ze zegt, je woont toch super klein? Je had een klein kamertje van drie bij drie? Ja, een soort caravan. Ja, maar schat, dit is een paleis. Dus het is een beleving. Ik dacht, hoe kan zij nou zeggen... Natuurlijk is een huis groter, want je hebt altijd een bovenverdieping... en een zolder en een kelder en dan moet het maar op. Maar dat is voor ons zo logisch, dat een huis altijd groter is. Dat, het, wat ik dus aan uh, wil geven, is, het is een beleving hoe je bent opgegroeid. En als kind um, weet je dat je ouders superveel van jou houden. Het allerbelangrijkste voor ouders zijn hun kinderen... Um, nou ja, dus dat accepteer je dus dat je, dat, je, dat je ouder bij jou wil zijn jou wil beschermen. Ja. Dat is een heel fijn, veilig gevoel. We, eigenlijk ben jij in die traditie wel degelijk verder gegaan. Je hebt een dochter op de wereld gezet. Uh, ze heet Romy en ze is nu uh, 19 jaar. Ja. Um, en er is een moment gekomen, dat is ook een moment geweest... dat ik jou voor het eerst op het toneel zag. Toen Dat was volgens mij ook wel jouw Olympus-moment... Jij ging in Aida zingen en je werd gewoon een, een, een verschrikkelijk beroemde Nederlander. Ja. En je deed dat heel erg goed. En dat was een rol die ook heel goed bij je paste. Ja. En dat was je doorbraak. Dank je wel. Toen ja. kwam de grote Joop van der Ende naar je toe. Die was al een keer naar je toe gekomen. En die bood jou een vast contract. Ja. En toen zei jij: Sorry, ja. ik heb thuis even iets veel belangrijkers te ja. doen. Ja, ja, ja. Is dit nu gewoon die reizigers? woonwagenachtergrond achtergrond die je tot die beslissing heeft gemaakt, want je had alles kunnen hebben op dat moment. Ja, hè? ja hij bood me inderdaad een sterk contract aan voor veel geld. Beetje um, maar... eigenlijk nog. Ja, maar ja. Toch maar niet noemen. Ik heb goed geheugen nog. Oh, okay. mm. Maar het was ja, leuk. En soms probeerde. denk ik ook nog wel eens een moeilijk moment van. Had ik het misschien toch moeten doen? Maar nee. Weet je wat het is? Nou ja, hoe kijk je daarop terug? Ik geloof. Nou, ik geloof er wel in dat je altijd op dat je eigenlijk nooit de verkeerde beslissing kan nemen, want je neemt die beslissing toch op dat moment. Met een volle overtuiging. En dat was op dat moment de beste beslissing. En uh, Rome was toen een jaar bent, of... Ja. ja, die was toen een jaar of elf, twaalf. En die ging naar nou, de puberteit in. En ik had een au pair uh, in de tijd van Aida. En ik dacht, ja, dat gaat gewoon niet meer werken. Als zij twaalf, dertien, veertien is. Dan gaat zij tegen het meisje natuurlijk gewoon zeggen. Wat moet jij nou? En uh, hé, nou, bla, bla. Dus en het allerbelangrijkste voor mij is ook mijn kind. En ik weet ook nog wel dat ik uh, tijdens Aida ook... Ja, ik, heb gewoon, ik stond elke ochtend op, ik bracht haar naar school. Om drie uur haalde ik haar uit school. We gingen altijd samen eten. Dan reed ik daarna naar Aida. En ja, ik was gewoon altijd met haar bezig. Ik heb heel veel verdriet gehad tijdens Aida. Omdat ik haar zo ontzettend miste. en um, ja, Dat is een heel sterk oermoedergevoel. Ik, ik ken alleen maar mensen in mijn omgeving. De mensen die ik gefilmd heb voor mijn serie... zijn overigens mensen die ik niet kende... Uh -huh, uh -huh. Uh, en, maar de mensen die ik zeg maar ken uit mijn omgeving. die ook allemaal zo zijn. Dat zijn ook oermoeders. Ja. die doen alles voor hun kinderen. Of je nou tot virus s'nachts moet opzitten. om jouw kind op te halen. dan doe je dat. En uh, ja, die moeder van Driefliet... die had ook een leuke dag met de vriendinnen kunnen gaan winkelen. Nee, die zit daar saai alleen. in zo'n stom park, omdat ze dat toch veiliger vindt voor haar kind. en, en toch bang is dat er iets, iets mis kan gaan. Ja. Maar wat heeft, wat, welke, welke prijs heb je daarvoor betaald? Want, want ik, heb, ik heb het moment wel opgezocht in je cv. Ja. En ik meende wel te kunnen zien dat je daar zich op artistiek gebied, of ja. professioneel gebied, ja. misschien wel een prijs voor hebt betaald. Of ja. denk ik dat alleen maar? Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. Want, ik vertel was vertel eens. Nou ja, ik was ook na Aida en het gevoel van en zo, was ik best wel een beetje moe ook van alles en zo. En ik dacht van, ik, ga, ik, wil, ik wil nu gewoon voor Romy zorgen. En als zij dadelijk weer volwassen is, dan komt die tijd voor mij wel weer. En ik vind, je kiest bewust als ouder van kind. Um, en ja, daar heb je dan maar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Of dat nou wel goed uitkomt dat of niet goed uitkomt. En het gaat gewoon niet met zo'n heftige musicalcarrière. Nou ja, ik vind van niet. Kijk, ik zie ook mensen die dat wel doen. Ja, ik kan niet oordelen over hoe andere mensen nee, dingen doen. Nee. Maar ik, ik kan alleen voor maar over mezelf praten. Nee, voor mij kon het absoluut maar, niet. Maar wat heb je, denk je, daardoor aan kansen gemist... Nou, ik had misschien wel veel meer mooie hoofdrollen kunnen spelen natuurlijk. Ik heb er wel veel gedaan. Um, maar ik had misschien wel veel meer nog kunnen doen. En daar veel meer in kunnen investeren. Um, ja, ik, ik, ik had liever, wat de carrière betreft natuurlijk... liever uh, carrière gemaakt voordat ik een kind kreeg. Had ik wel heel jong moeten zijn om een carrière maken, ik bedenk ik vol, nu. Uh, ja, ja. ja. <laughs> je was er best voor Ja. ja. Maar uh, dan, ja, dan had je die keuze niet hoeven maken. Nee, maar ik heb maar... heel goed nieuws voor je. Oh. Het is natuurlijk helemaal nog niet te laat. Nee, nou want ja. je bent nog steeds heel jong. Ja, nou, nou, nou. Nou goed, nou. goed je bent dan... er, er zit, er komt de vijftig. Nee, dat zou ik niet zo willen noemen. Er komt er vier voor nog steeds. Een, een ja, hele prominente ja, vier. Ja. Dus laten we praten over de plannen. Want ja. je hebt toen gekozen voor, voor je dochter, voor Romy, ja. voor opvoeden. Ja. Maar nu ligt de wereld weer aan je voeten. Ja. Je hebt een programma ah, ja. bij Animal gemaakt. Ja. Bam. Ja. Nee, Wat mij ik... heel erg verbaast overigens dat jij zelf niet te zien bent in dat programma als, als, als notabene reiziger. Waarom hebben ze jou niet meteen in beeld gezet? Ja, daar hebben we wel over nagedacht. Um, en ik heb de vorm niet kunnen vinden die voor mezelf een toevoeging bracht aan de serie, aan de kwaliteit van de serie. Want we horen een mannenstem en we zien jou helemaal niet. Nee, je ziet mij niet. Ik doe alle interviews bijna, uh, en ik heb natuurlijk, ik heb alles gemaakt en bij de montages gezeten en de voice-overs uh, gecontroleerd en. Ja. En de, gewoon gemaakt. En uh, zeg maar backstage, ja, alles gemaakt, um, maar. Um, ja, ik kon, ik kon de vorm niet vinden. Want als jij uit een woonwagen komt, en ik ook... en ik moet jou gaan vragen waarom doe je nou je schoenen uit... voelt dat heel onnatuurlijk, want ik weet het antwoord al. Dus dan ben je constant bezig retorische vragen aan te stellen. Dat ik ja, een beetje onnatuurlijk echt voor Ja, maar echt de. werkelijk, elke televisiemaker... slash producent, slash omroep... <laughs> weet dat als je zulk goud in je handen hebt... als Antje Montero die, die zelf die ervaring heeft... Ja dan laat je haar natuurlijk dat zelf op beeld doen. Ik ja. begrijp dat niet eens. Nee, ja, ik, die vraag, uh, die, je bent niet de eerste die dit zegt. En het overvalt mij ook een beetje. Dus ik moet misschien toch nog even met RTL voor een tweede deel uh, gaan praten. Voor een tweede praten. deel gaan we, ja. gaan we, ja. moet je er absoluut het, zelf er in genoeg, worden. Als er genoeg animo voor is, dan wie weet hoe okay, het dan Oké, je, je. je mag dit bandje gebruiken. <laughs> maar, maar los daarvan, wat, wat, wat zijn je plannen? Wat zijn je ambities? Wat, wat, wat ga je nu... Doen om, om dat gevoel van, om het maar zo te noemen... Ja, ja. nou het gevoel van zou ook wel leuk zijn als het terug zou komen natuurlijk. Om daarmee even... Nou ja, ik dat vind is het reis... door Ik hou van Holland overgenomen, hè? Ja, ja, ja het team dat, van het gevoel van heeft, is... Dat doet Linda nu. Ja, het gevoel van, maar Linda zingt niet. Dus ik vind het toch leuk dat ik wel kon zingen. En uh, ik vind eigenlijk dat dat gewoon weer terug moet komen. Ambieer je weer een televisiecarrière? Absoluut. Ja? Ja, zou ik fantastisch vinden. Wat zou je willen dan? Nou ja, het, het is natuurlijk het makkelijkste om dicht bij jezelf te blijven staan. Uh, en dat is zingen. Want ik vind uh, acteren onwijs leuk en presenteren onwijs leuk. En nu produceren onwijs leuk. Maar ik ben toch echt wel in dat ha hart en nieren natuurlijk zangeres. Ja. Dus als ik de combinatie, dat was natuurlijk een cadeautje, het gevoel van. De combinatie presentatie zang is natuurlijk geweldig. Dat doe ja. ik nog heel veel in het land overigens, gelukkig. Maar kan je ook denken aan dingen als de voice-off of, of allerlei coaching de zangachtige? Ja, baan, natuurlijk. Ja, zeker. Dat, zou ja. Zijn. dat past ook wel weer dan bij je uh, achtergrond de zangeres natuurlijk, zeker. Ja. Maar televisie maken is leuk. Vind ik een heel leuk vak. Heb ik wel altijd heel erg leuk. Leuk gevonden. En ik geloof er ook wel in dat. Uh dat dingen moeten gaan zoals ze gaan. En ik werk heel hard en uh, ik denk dat ik heel professioneel ben. Maar je klopt ook veel op de deur van de omroepbazen of van de, van de producenten? Of... Nou, ik roep wel niet veel, maar ik ben niet zo van de, van de vraag of zo. Van het vragen. Maar ik, als ik ergens ben en het komt, komt, komt ter sprake... dan zeg ik wel eens van jongens, ik begrijp het niet... waarom doen jullie niet een soort, met mij een soort leuk muziekprogramma weer? weet je? Let ja. eens op, hoe leuk is het? Omdat ik bij, bijna bij elke optreden wat ik doe in het land... en het zijn er echt heel erg veel... Um, K komen mensen naar mij toe? Daar leef je van, vandaar je van dan. Ja, ja. Ja, ja. met eigen repertoire of van alles? Nee, zelf. een mix van, van het gevoel van eigenlijk wel. Dus ik pas het een beetje aan wat de klant wil, hè? Wat, wat vanavond het is. Uh, ik kan door het gevoel van natuurlijk alles zingen... ik kan een hele avond het gevoel van Andreasus doen. Als het moet. Ja. Ik kan ook het lekkere Gypsy-gevoel zingen. Ik kan uh, semitisch Edisch muziek zingen. Ik kan Nederlandstalig repertoire zingen. Ik kan mijn eigen repertoire zingen. Ik kan jazz repertoire zingen. Nou, ik kan nog even doorgaan. Nou, maar door het gevoel dan, van... Uh, kan je past natuurlijk, eigenlijk in de hele Ja, en dat maakt het wel leuk dat ik zonder hits, mega hits... toch uh, heel goed meedraai in ja. uh, de Nederlandse showbiz. Ja. En natuurlijk de combinatie met, uh, met prestaties. Want dat willen ze graag. En uh, in een mooie gala jurk een mooie... Uh, mooie Zo'n trap afkomen en zo, kan dat ook. kan je ook. Ja. Jeetje, niet ja. Nou, ik <laughs> uh, We krijgen vragen binnen. Stemadvies, ik zeg de Libertarische Partij... schrijft Bram Wondegem. Zo min mogelijk regels en wetten. Hopelijk klinkt dit niet discriminerend. Dan, stemadvies voor Montero zou de SP kunnen zijn. Jaren geleden heeft de Haagse SP... Uh, ook uh, lichamelijke actie gevoerd bij de ontruiming van de woonwagenkamp. Maar ja, las laatst Twitter van mevrouw uh, waarbij ze zich nogal neerbuigend uitte over de SP. Dus voor haar mogelijk VVD GroenLinks is dan een stemadvies. Mevrouw Montero. in de tachtig jaren... hebben we met Sesamstraat opname gemaakt bij reizigers. Ik ben daar heel lang op bezoek geweest... want de media waren toen niet vrolijk over reizigers. Daarom duurde het lang voordat we de opname konden en mochten maken. Het resultaat was prachtig. Ben ik nog steeds trots op. Herinnert u zich er iets van, Sesamstraat? Ja, Sesamstraat zelf. Nou, Sesam, ja, Sesamstraat over deze nee, aflevering. Nee, nee. Ik er heb een aflevering. Heb zo, ik ben zelf Juf Jenny geweest in de musical Sesamstraat. Dat is wel <laughs> heel grappig. Juf Jenny, meneer Leefveld, die herinnert zich deze aflevering niet... maar wil hem natuurlijk graag zien. Ja, laten we het ja, zo... voor. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, maar je bent nu zo breed inzetbaar... dat ik dan toch eigenlijk wel heel graag gewoon... Ja, één titel, één richting. Want, want dit is voor de kaartenbak een beetje te breed. Ja. Gewoon één ding. Noem een programma. noem Wat wil je presenteren? Dan weten we dat gewoon. Oh, om te presenteren op TV? Ja. Ja. Nou, nou doe dan maar met de... een leuk muziekprogramma. muziekprogramma ja. Ja, ja, het te moet gewoon terugkomen. Ja. Ja. We komen hierop terug. Jij mag ondertussen even aan je, aan je tegel werken. Okay. Waar je motto of je lijfspreuk komt te staan. Dat zou zomaar eens kunnen zijn... Uh, je haalt de wagen niet uit het meisje of zoiets. Ja, Hoe was die ook alweer? Je, haalt de Je kunt de het meisje wel uit de wagen ja, halen, halen, maar, maar de wagen nooit uit het meisje. Kijk, en zo dat, is dat, dat maar dat net. Dat ga ik doen. Want ze heeft nu wel een Bedankt huis. Bedankt voor de tip. <laughs> <laughs> ze heeft nu wel een huis, maar... Uh, uh, ik uh, kan even vertellen dat we zometeen naar achter uh, twee dingen horen op Radio 1. En daarin horen we de voormalig politici André Rauwvoet en Steven van Eyck. Ze werken nu allebei in de zorgbranche. En Margreet Rijntjes praat met hen over de zorgplannen van de... Politici van nu en hun lobbywerk vanuit de zorg. Dat gaat zo meteen allemaal na acht uur gebeuren. Je hebt een heel bescheiden handschrift, een heel klein lettertje. Nou, ik kan niet zo heel netjes schrijven. Mijn dochter wordt gek van mij. Hoe komt dat? Ik schrijf een beetje zo slordig en zo snel als ik praat. Heb dus je school dan, wel uh... afgemaakt, Antje? <laughs> ja, dat heb ik wel gedaan. <laughs> heb ik heb zo'n een zo MAVO-diploma MAVO gehaald. Beetje, oh, niet jonge, overdrijven. Met zweet en tranen. Ja. Ja. ja. Hey, vertel me nou eens één cliché dat wel, of, of twee, drie mag ook, ja. wat wel klopt over die ruimte. Waarvan je zegt, ja, dat is wel zo. Dat is een voordeel. Daar dat heeft men ook. Nou, wat wel absoluut zo is, is dat, en uh, dat, dat he, kom, komt ook in de serie naar voren. Meisjes gaan uit, zien er goed uit. Ik weet ook niet waarom dat is, maar <laughs> vaak zijn woonwagenmeisjes heel erg mooi. Ja. Altijd lang haar, ja. overigens. Ja. Wij, dat is ook een ding wel bij ons. Meisjesachtige meisjes. Hè? Meisjes, lang haar, ja. uh, verzorgd, uh, nou, zien er goed uit, gaan dansen, gaan uit naar een discotheek. En dan, maar dan. Zijn er die burgerjongens, die willen dan met hun dansen? Ja, dat gebeurt er gewoon niet. En die raak heel erg gefrustreerd. En die zeggen dan van, en dat moet ik zeggen, dat is ook wel zo. Um, als zo'n jongen aan zo'n meisje zou komen... of vervelend zou zijn bij zo'n meisje... dan staat er wel ineens staan er tien jongens om even te zeggen, wat doe jij? En dat is wel wat ik hoor van... ja, je wordt altijd meteen uh, door tien mannen uh, aangesproken als er iets ja? is. Ja, we passen wel op elkaar... Uh, er moet wel aanleiding zijn. Niemand ja. gaat zomaar iemand slaan. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat nee, maar he? ze letten op. Maar ze, ze letten let let wel op elkaar. Ja. En als er een meisje is die gewoon uh, last heeft van een jongen... Uh, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan is dat wel gelijk een hele groep die erbij. Ja. Dat klopt. Nou, misschien moet je ook dat handboek Reiziger gewoon maar gaan schrijven. <laughs> ja, dat we een beetje wel. weten hoe we jullie moeten lezen. Hartstikke <laughs> ja. leuk dat je hier was. Graag gedaan, dank ja, dank je maakt maakte wel felle waai, maar ik vond het toch heel erg leuk. Mevrouw Montero, dit was aflevering... Eh, uh, 2498. Morgen ontvangen wij politiek commentator extraordinair Balken van Schermburg. Tot dan. Radio 1. stof NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal. Het moet anders, het kan anders. Het is tijd, vindt de ChristenUnie, voor balans. Morgenochtend van half negen tot negen, lijsttrekker Arie Slob van de ChristenUnie. Wij delen de zorg voor kwetsbaren. Ook een vraag voor Slob? Stel hem via vraagtdenhaag.nl en luister morgenochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. Wij delen de zorg en de urgentie om de overheidsfinanciën ook echt op orde te brengen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.